Maar zeventien, een hele oorlog, maar de laatste vijf stierven binnen de tijd van twee weken, vijf droppings, vijf doden. Ik zou nummer zes geweest zijn. Toen Alice en Bailey eraan waren gegaan, wisten wij dat u ons de dood instuurde. Maar niemand, niemand had het lef om te zeggen dat hij niet wilde gaan. Vijf van ons, de een aan de ander... Bezoek aan uw bureau, om de sigarenrook op te snuiven. Die koude, miserabele vlucht in dat rammelende vliegtuig. En dan gedropt worden. Precies in het midden van de zone waar de Duitsers op je stonden te wachten. Ja, zij stonden te wachten. Ze wisten precies wanneer ze ons konden verwachten. Voel je je wel goed? Hebt u mij geroepen, Sir Charles? Je bent niet in orde, beste kerel. Kom, geef mij nu dat pistool. Oh, nee. U was het toch, hè? U was het die ons uitleverde. Waarom zou ik zoiets gedaan hebben? Dat zeiden we allemaal. Waarom? Maar ik weet waarom. Operatie Overlord. Een onderdeel van ons invasieplan. Als wij de Duitsers op een dwangspoor konden brengen over de juiste plaats waar de landing zou gebeuren, als wij ze konden overtuigen dat we niet op het strand van Normandië zouden landen, maar in de streek van het Nauw van Calais, dan zou Hitler zijn vijftiende leger achterhouden, honderden mijlen ver, op de verkeerde plaats. Dus gaven we ze de kans om sommige van onze codes te ontcijferen. en zo speelden we ze valse informatie in handen. Om alles nog echter te doen lijken, zonden wij een van onze beste agenten naar de streek rond de knauw van Calais, met instructies voor het verzet. Instructies om vitale installaties te saboteren, in voorbereiding van onze landing bij Calais. U vertelde de agenten niet dat het maar een afleidingsmanoeuvre was. U zorgde er alleen maar voor dat de Duitsers hen stonden op te wachten. U wist dat een van hen wel zou gaan praten onder het volkeren. ...en het systeem werkte. Het vijftiende leger betrok zijn stellingen in Calais... ...en zelfs nadat wij in Normandië geland waren... ...hield Hitler die troepen daar nog achter... ...in de overtuiging dat het slecht om een afleidingsaanval ging. En jij denkt dat ik dan vijf van mijn mannen zou opofferen? Vijf van mijn beste mannen? Oh, wij konden verder gemist worden. De oorlog in Europa liep op zijn eind... ...en Frans sprekende agenten zouden geen aftrek vinden in Burma of Japan. En daarbij... Nou, te gezien, als berekening kan het offer van amper vijf mensenlevens niet opwegen tegen het mogelijk verlies van duizenden. Wat moet ik daarop zeggen, Brian? Gewoon dat het niet zo gegaan is. Dit is nonsens. Stilte. Stilte. Geen Geen beweging op het schiet. Een van uw mannen? Ja. Dan had u hem beter moeten trainen. Hij stond te heggen op de overloop als een astmatische olifant. Ik nee. kan zijn pistool afnemen voordat hij in de verleiding komt. Nee. Heb ik u al verteld dat wij dit de executiekamer noemen? Nee. Toepasselijk. Erg toepasselijk. U zult hier sterven. Brian. Ik kon u niet doden zonder bewijs. Dat was een leemde. Allemaal te wijten aan die laatste droppen. Een leemde. Maar opeens herinnerde ik mij. Ik zou je bewijs graag horen. U hoeft geen hoop te koesten. Ze komen hier nooit bij uit. Ik kan deze trekker overhalen voordat zij de voerder bereikt hebben. Bewijs. Ik zal u het bewijs geven. U herinnert zich nadat de anderen eraan waren ik bij u kwam voor mijn laatste brieven. Ik zat in de kantine en liep langzaam door de gang naar uw kantoor en klopte aan. Billen? Nou, kom maar in, Brian. Kom verder. Ik wist dat we verrekt. Weer nacht geen hebben uitgekozen om je te droppen. Zin in een brandy? Nee, dank u. In goede conditie? Ja, dank u. Goed. Dan zijn hier je papieren. Frans persoonsbewijs op naam van Philippe Marion. Werkvergunning, distributiekaart, brieven van de familie, foto's, Franse sigaretten, lucifest en geld. Mooi. Dank u. Je weet wat je te doen staat. En je weet hoe belangrijk dat is. Onze mislukkingen zijn tot nog toe afgrijzelijk geweest. Ja. Sir so Charles, ik zou op uw gezag mijn droppingszonen willen veranderen. Onmogelijk. Dat is niet te laat. Iemand in dit gebouw staat in directe verbinding met de Duitsers. Het was geen toeval dat zij de anderen stonden op te wachten. Ja. Wij hebben ook onze verdenkingen, maar wij hebben onze voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat het weer kan gebeuren. Ik wil dus ook, op eigen houtje, een voorzorgsmaatregel treffen, dat wil zeggen, niet gedropt worden op de geplande plaats. Waar dan wel? Het veld ten noorden van ik die ze mee. Goed, ik zal sector dies inrichten. Nee, u hoeft niemand op te roepen. Ik wil alleen uw machtiging om aan die piloot te kunnen tonen als hij zo weigeren mijn bevel op te volgen. Dat zal wel genoeg zijn. Dank u. Wel dan, uh, tot ziens, Sir Charles. Tot ziens, Brian. En veel geluk. Kijk, de vlucht, Halverwege in het kanaal. En toch waren ze er. Ze stonden op me te wachten. En u was de enige die op de hoogte was. Vaarwel, Sir Charles. Brian, luister. Je moet luisteren. Ja, je hebt gelijk. Ik liet ze weten waar je zo landde. Ik zei de door een sector die ze in een code. waarvan ik wist dat hij door de gestapel ontcijferd kon worden. Maar de andere vijf heb ik niet verraden. Jij deed dat. Wat bedoelde u? Die vriendin van jou. die jij iedere avond ophelde die je elke dag schreef, die je alles vertelde, tijdstippen, namen, zelfs geheime details die je beloofd had nooit aan iemand te zullen vertellen. Christian? Alicia de tenminste, dat was de naam die jij gebruikte. Wij vonden een zender in haar kamer, zij werkte voor hen. Ze hadden niemand van binnen de sectie nodig. Alles wat ze wilde weten, kregen ze via jou. Zij werd opgehangen. Maar vergis je niet, jij was het die deze vijf mannen de dood joeg. Ik had je voor de krijgsraad kunnen brengen en je laten executeren. Maar ik gunde je de kans op een eervolle dood tijdens een missie. Een dood die enkele duizenden andere mannen het leven kon redden. Als compensatie voor de vijf die jij aan hun eind hebt geholpen. Wil je mij nog altijd neerschieten? Vooruit. Geef me die pistolen. Alle twee. Ja, hoe ik stemmen, commissaris. Inderdaad. Vooruit. Nee, Rindel. Alles is in orde. Hij is alleen maar verdoofd. Hij komt alweer bij. En ziet hem. Hij heeft zichzelf doodgeschoten. Het werd te veel voor hem. Ik vrees dat ik je geen verdere bijzonderheden zal mogen geven, commissaris. De wet op staatsgeheimen. Ik maak het wel in orde met de lijkschouwer. U gaat de gang weg, Sir Charles. Hé, hey, wat ruikt ik hier? Een Ook. Hoe gaat het met je hoofd, Brindel? Een beetje gevoelig, Sir Charles. Gaat alweer. Dus hij heeft zichzelf doodgeschoten. Ja. Ik zou gezworen hebben dat hij u zijn pistool al gegeven had. Ik dacht dat je buiten bewustzijn was. Alleen een beetje verdoofd. Ik lag daar mijn kans af te wachten. En u zei dat Alicia Durel opgehangen was. Maar ze is pas vorig jaar gestorven. Het was overigens voor het eerst dat ik hoorde dat wij een zender in haar kamer gevonden hadden. Hier moeten we linksaf, niet? Ja. In september ga ik met pensioen. Er zal uitgekeken moeten worden naar een plaatsvervanger. Zo? Iemand die zijn mond kan houden, natuurlijk. Ik denk eraan jou aan te bevelen. Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Zeg dan maar niks. Dat is altijd het beste. Vijf levens tegenover duizenden. Dat was erg zinvol in die tijd. Zeker. Oh die kamer in de verplegingrichting... Die kunnen we dan maar beter opzetten. Oh nee, Brindel, hou maar aan. Je kunt nooit weten wanneer we hem nog eens nodig hebben. De laatste ontsnapping. Dit was een detectieve van de Engelse schrijver R.D. Wingfield. Vertaling, Schouwenhuis. Personen. Seaton, Erik van Ingen. Commissaris Dolsen, Wim Kouwenhoven. Brindle, Frans Kokshoorn. Sir Charles Epsworth, Jaap Marlefeld, Inspecteur Garwood, Jan Borkus. Verpleger, Jan Wechter. Mannen, Kees van Ooyen en Hans Hoekman. Kroegbaas, Bert van der Linden. Harry, Kees Broos. Politieagent, Bert Stegeman. Secretaresse Monique Smal. En dokter, Franklin van der Hurk. Opname en montage, Veld de Beer. inspecteur Dubois, Regie, Ab van Eek, met dank aan de Rijkspolitie van Kurtenhoef voor haar medewerking aan bepaalde geluidseffecten.